De Kanon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Het Gruuthuze liedboek, een bijzonder boek in de literaire kanon. Want dit Brugse liedboek is het allereerste bewaarde boek waar muziek is in opgeschreven. Nog geen noten, maar simpele streepjes op een notenbalk zonder sleutel proberen probeerden muziek tot op de dag van vandaag te analyseren. Maar ook voor literatuurwetenschapper Mike Kestemond is het een onuitputtelijke bron. Ik heb het groeituze handschrift slechts één keer in het echt mogen zien. Een dik boek was het niet, eerder een uit de kluiten gewassen schrift van nog geen honderd bladen. Maar ik zal nooit vergeten hoe het perkament kraakte en het iconische wapenschild verscheen van Lodewijk van Gruuthuze, de grote bibliofiel uit Brugge en een van de oudste bezitters van dit kostbare stuk. «Meer is in u, plus est en vous», zo luidde zijn devies, dat alleszins van toepassing is op dit ogenschijnlijk bescheiden handschrift. Wie Gruuthuze zegt, zegt Brugge, het Venetië van het noorden, zo wil de platitude een pretpark voor Amerikaanse toeristen die zich hier komen vergapen aan het middeleeuwse verleden dat de nieuwe wereld ontbeert. Het grutusse handschrift voert ons ver terug de tijd in, omstreeks 1400. Brugge telde toen dubbel zoveel inwoners als nu. Als cruciale havenstad was deze metropool uitgegroeid tot de maritieme navel van Noord-Europa. De wieg van het kapitalisme wordt de stad wel eens genoemd. Meer dan het Venetië van het Noorden was Brugge het kosmopolitische New York van de middeleeuwen. Ik tracht op poëtische wijze de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen, stelde Lucebert. Het zou het motto van dit handschrift kunnen zijn. We krijgen het beeld van een samenleving die bruist en borrelt van het volle leven. Het handschrift lijkt nog het meest op een poëziealbum dat de neerslag vormt van het leven in de hoogste kringen van de stad het logboek van een middeleeuwse Rotary Club. Het handschrift bevat drie reeksen van gedichten, gezangen en gebeden. Vooral de liederen zijn uitzonderlijk, omdat er een muzieknotatie bij staat, wat erg zeldzaam is. Collega's zullen mij kwalijk nemen dat ik de inhoud van dit prachtige handschrift hier reduceer tot één tekst, en dan nog de bekendste. Ik heb daar zelf geen vroeging over, daarvoor is die te mooi. Een gedicht sterft af, van zodra je het begrepen hebt. Eenmaal je het doorziet, verdwijnt het en lost het als het ware op. Ook het Egidiuslied doet lezers nog steeds wankelen in hun zoektocht naar betekenis. Voor mij zal het nooit oplossen. Egidius, waar best u leven? Mie langt na die, gezelle mie. Prachtig toch, en dan moet het beste nog komen. Du goers die dood... Du liet niet leven. Nu bid voor mij. Ik moet nog sneven. En in de wereld liet een pin. Ik idee is waar best u langt langt na die gezelle min. Du die dood. Du liet smiet leven. Nu bid voor mi. Ik moet nog sneven En in de wereld Lieden pie Verware mijn steden Diep beneven Ik moet nog zingen Een liedekien Hou mijn plekje alvast warm Naast je In de hemel Dit liedekien Is even ontroerend Als verraderlijk Een moderne lezer Denkt bijvoorbeeld Nog steeds spontaan Dat de Egidius Zichzelf van het leven beroofd zou hebben De die dood Maar een zelfdoding is volstrekt ondenkbaar in deze context. De betreurde vriend zou in dat geval immers nooit in de hemel zijn gekomen. Althans niet volgens de bekrompen geloofsleer van toen. Koors met een R betekent hier eerder proeven, ondergaan, zelfs keuren zoals men met een dure wijn doet. Ook andere passages in het lied blijven heerlijk weerbarstig. Neem nu het vers Skeenteen moesten gestorven zien. Het scheent Die regel kan op maar liefst drie manieren begrepen worden. 1. Het leek alsof we nooit zouden sterven. 2. Het bleek dat één van ons moest sterven. Of nog anders, 3. Het leek altijd alsof we te eenen te samen zouden gaan. Welke lezing is correct? Misschien kloppen ze wel allemaal. Filologen blijven wetenschappers, die speuren onvermoeid verder naar die enige juiste lezing, de historisch correcte interpretatie zoals dat heet, als die al bestaat. En toch, wie in zijn omgeving wordt geconfronteerd met het afscheid van een dierbare, kan troost vinden in deze verse. Die mag erin lezen wat zij of hij wil. Op zo'n moment, als iemand je ontvalt, moet de wetenschap het even afleggen tegen de poëzie. Uiteindelijk doen wij met de literatuur wat we willen. Dat is het is het alleenrecht van de lezer. Egidius zal er niet om malen.